Dit is Jongetje Pkma met het NOS-journaal. De schuldeisers van Griekenland hebben sommige voorstellen van Athene nog niet geaccepteerd. Dat heeft premier Tsipras van Griekenland tegen zijn medewerkers gezegd, net voordat hij naar Brussel vertrok. In heel Europa daalden de beurzen na het bericht. Wat de gevolgen zijn voor de onderhandelingen is nog onduidelijk. Tsipras praat vandaag in Brussel met voorzitter Juncker van de Europese Commissie, president Draghi van de Europese Centrale Bank en IMF-baas Lagarde. De Eurogroep vergadert vanavond om 7 uur over Griekenland. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar gesjoemel bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg. De aanbesteding werd gegund aan NS-dochter Abelio, maar die zou gevoelige informatie van concurrent Veolia hebben losgeweekt. Het schandaal rond de aanbesteding kwam eind april naar buiten. Inmiddels heeft Arriva de gunning gekregen als de nummer 2 in de procedure. De politiebonden gaan actie voeren tijdens de Tour de France. Op zondag 5 juli wordt op de Rotterdamse Erasmusbrug de reclamekaravaan die voor de renners uitgaat, staande gehouden voor een verkeerscontrole. De bonden zeggen dat ze die controle pas afbreken, als in de radio- en tv-uitzendingen duidelijk is dat de renners van de Tour stilstaan door cao-acties van de politie. Het kabinet houdt rekening met een nieuwe extra afdracht aan de Europese Unie. In april meldde minister Dijsselbloem al aan de Tweede Kamer dat Nederland waarschijnlijk 200 miljoen euro meer aan de EU moet afdragen. Dat bedrag is gebaseerd op basis van berekeningen van het CBS over de economie in 2011 en 2012. Ook over de twee jaren daarna verwacht Dijsselbloem nu een naheffing van 200 miljoen. Net als in april benadrukt de minister dat de precieze cijfers pas later bekend worden. Het weer op steeds meer plaatsen klaart het op en gaat de zon schijnen. Heel plaatselijk kan nog een bui vallen. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen en vrijdag wordt het nog wat warmer. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad alleen files op de Van Brinoorbrug. Daar heeft de brug even opengestaan. Vooral vanuit Rotterdam nog vertraging tussen het plein en Knopet Ridderkerk. Vijf kilometer. Maar de brug is weer naar beneden. Tot zover de verkeers...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 Zandvoort, Zandvoort heeft het al 25 jaar en jij, en beleeft, jij het. beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar live. ZGFM. Met nu ZFM lunch. Nou, als, kijk, even met je voetjes, anders spring ik er bovenop. Oh god, je zit nog een klein zitje. Nou, we lopen er even doorheen en uh, nou ja, we kijken wel. Trouwens, ik snap überhaupt niet dat mijn schoonmoeder nog hoop te zeiken. Ik heb er vorig jaar nog een prachtige bungie jump set gegeven. Dat was geen succes. Ik zei weleens, het elastiek was goed, maar het duk was te laag. We leggen ieder jaar een afdrukje of een bloemetje bij het afdrukje het beton. En al deze producten hebben het keurmerk TTT, Taiwanese teringtroep. Nou, we lopen er gewoon even doorheen, maar Mag vrouw, hoe heet, hoe heet je? Oh, nou, mocht, mocht, mocht er iets bij zijn mocht er iets bij zijn waarvan je denkt, dat is leuk, nou voor iedereen. Mocht er iets bij zijn waarvan je denkt, nou dat is leuk, er staan nummers links onder in de hoek. Dan kun je meeschrijven, kun je het bedrijf bellen. En dan, aanstaat, zeg gewoon aan, zeg gewoon dingetjes. We lopen er even doorheen en als we iets hebben bel ik haar. ach, dit vindt ze zo leuk hoor. De eentjes op de schommel. Lees het even mee? Wat doet u tegen voorjaarsmoeheid? Uw partners, collega's, buren, iedereen klaagt over voorjaarsmoeheid. Laat u het door niet aansteken, maar doe zelf iets om het gevoel van lusteloosheid te voorkomen. Een goede remedie is bijvoorbeeld de eentjes op de schommel. <lacht> ik dacht: twee lekkere wijven over een week naar de Bahamas. Nee hoor. Twee fuckducks op de schommel, je bent helemaal klaar. En heeft u een gedacht al een mooi plekje voor de eentjes op de schommel gereserveerd? Ja hoor, in de open haard. <lacht> Ach, de sleutelsteen. Hoe heb ik zonde gekund? Jezus, Jezus. Ik leg het even uit, dames en heren. Je gaat s middags weg en je doet de sleutel in de steen. En nu wordt het belangrijk. Dan leg je smiddags de steen tussen de andere stenen. Je komt s'avonds thuis, het is donker en je hebt gezopen. God, ze ligt een heel grimpad. Ik hoop dat je weer een rode pijl erbij krijgt, dat vind ik nooit meer. Het is toch ook niet te geloven ook zeggen. Oh, kijk uit, kijk uit, kijk uit. Is dit een echte levende krokodil? Dat zal beslist iedereen zich afvragen die de vijfde decoratie krokodil bij u in de vijver ziet zwemmen. Deze krokodil is immers nauwelijks van echt te onderscheiden. Lengte 18 centimeter. <lacht> Jong, niet te dicht bij de vijver, hoor. Sleven <lacht> is gevaarlijk. Je stapt zo op krokie. <lacht> nou, hier durf ik ook wel tegen te vechten, hè? Net als die door in Australië. Uh -huh. Een beetje, oh, vind je het gek dat die maske eens dood is. Hè? Als je toch je hele leven met krokodillen vecht... of een slangen in de kooi zit, dan ga je er een keer aan. Wel sneu, dat je hem dan door een kabeljauw wordt doodgeprikt. <lacht> Loser. <lacht> ja, laat die beesten met rust. zo de niet er nou toch op, zeg. Hou nou zo. Ach, cadeau voor oma, het Sola Graflichtje. De zon voedt het eeuwige licht. Omdat gewone graflichtjes veel vuil veroorzaken. Dat kon ook niet meer in die smok boven die kerkhoven. <laughs> Straks kan je nog kisten met roetfilters. Hou ze op, zeg. Of een A-label. Zo, dat moet je het houden, op ze? Het graflichtje heeft een fel ledlampje. Ledlampje led, LED brandt 24 uur. Dat is mooi. Dat kan oma gewoon in de kist doorgaan met de Sudoku's. GELACH. En de accu's zijn duizend keer op te laden. Kom je s'avonds thuis, jongens, Nokia's eruit, oma moet aan de lader. Schijnlijk uit, eruit. He. Ach, de gietalarm <lacht> Hoe heb ik zonde gekund? Misschien vergeet u wel eens uw plantenwater te geven. Gelukkig is het dan de gietalarm die een melodie speelt wanneer er een droogte -ram dreigt. Ja, en dat was dan Bert Visser, dames en heren. Met, uh, uh, Taiwanese teringtroep heette het. Maar ik ontbreek het even, want ik lees net een heel droevig bericht. En uh, dat uh, zie ik toevallig net op Facebook staan. En dus daar staan we heel even bij stil. Uh, Te Lau is overleden. Uh, hij was natuurlijk al lang ziek. Hij heeft al behoorlijk wat... Uh, Tijd gehad. We hebben natuurlijk nog wat indrukwekkende optredens van hem gezien. Eh, vorig jaar, vooral ook tijdens Pingpop en bij eh, de eh, RTL Late Night van Humberto eh, Tan. Ook dit jaar eh, werd de laatste uitzending van Humberto weer aan, aan, aan hem gewijd. Ja, verband, dat was een mooie uitzending. Ja, in verband met, ja. met kanker natuurlijk en alles. Um, maar uh, hij is dus niet meer. Hij is gisteravond in zijn woning uh, thuis. Dus overleden. Hm. En dat is dan toch sneller dan we nog gedacht en gehoopt hadden. Hoewel ik hem, als ik eerlijk ben, uh, bij die laatste uitzending. Dat interview van Humberto met hem zag. Dat ik dacht van, mmm, wat ben jij achteruit gegaan in dat jaar tijd. Ja, dat was meer dan één jas hè? Ja, dat was echt meer dan één jas. Ja. Goed, uh, deze grote... Uh, Alleskunner, uh, schrijver van mooie boeken... schrijver van gedichten... Uh, toen de tijd eigenlijk een beetje begonnen... als gitarist bij uh, Nederlands Hoop Express... Um, met Freek de Jonge en Bram Vermeulen. Daarna natuurlijk... Uh, dan ook nog natuurlijk zijn grote werk met The Scene... waar hij uh, grote hits had... vooral met Iedereen is van de Wereld... en um, Blauw natuurlijk... Recentelijk bracht hij nog een, uh, een cd uit uh, die heet Platina Blues. En die uh, is ook door critici en door iedereen uh, als zeer indrukwekkend uh, ervaren. Um, ja, het is jammer. Maar deze grote artiest, deze grote schrijver, uh, muzikant is helaas niet meer. Onder ons. En dat vind ik heel erg jammer.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 Oh, girl, I'm a Thank you. De niet wachten beperkte, de me de En het is gestopt met regenen Er stemt een Ik voel een adem op mijn dat voelt nooit meer bang. Ja. Because Thank you. I'm uh -huh. uh -huh. Ik zwerf in mijn dromen en mijn dromen zijn verboden voor de dood. En ik vlieg. En hij is uit op mijn gedachten. Maar mijn gedachten zijn elders waar ik droom. Mij. De kale loze dood. De dood is op die jacht van mij. De vuile uitzichtloze dood. De dood is op die jacht mij. Maar ik verdwijn in mijn dromen. in mijn dromen zijn verboden voor de dood. Voor de dood.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 dan toch gewonnen? Platina Blues, deel 1, part regen door de strang, de maan, de jacht op pijn. In stappen, gangen, op de gang. De maan, de jacht op pijn, de jacht op pijn. De dingen verplegen. Ja, zo wordt 2015 langzamerhand wel een beetje een rampjaar, wat dat betreft. Want er zijn er ons toch al wat uh, ontvallen dit jaar als je dat zo eens even bij elkaar uh, optelt. Telo dus gisteravond in zijn woning in Amsterdam overleden. Hij was natuurlijk al geruime tijd ziek. Dat, uh, dat weten we. En hij heeft ook, nadat hij wist dat hij ziek was, deze plaat nog gemaakt. Plaat hij naar het De dood maakt jacht op mij. Nou, die dood heeft het dan uiteindelijk uh, gewonnen. Zeg maar die jacht. Uh, maar gelukkig. Uh, um, heeft T. Lau ons heel veel moois nagelaten. Dus wat dat betreft, ook al is hij er dan niet meer, kunnen we toch nog genieten van al het mooie werk. Wat hij met de scene en solo heeft, uh, heeft gemaakt. Ik heb hem een keer mogen, mogen ontmoeten. dat hij een, een, een prachtig optreden, solo optreden deed. Samen met, uh, met uh, pianist Jan-Peter Bast. In een cultureel café uh, Camille in Beverwijk. En dan, uh, ja, dan hoor je dus. Uh, wat voor mooie dingen die deed. Hij zong daar prachtige liedjes. En hij las voor uit uh, zijn boeken. Prachtig mooi, uh, dus werk. En deze cd is het laatste wat van hem verschenen is. Althans, op, uh, op plaat. En uh, dat is een, een plaat die hij al maakte. Nadat hij dus wist dat hij en als hij ziek was. En het ook niet zou overleden, overleven. Want zijn uh, ziekte was ongeneeslijk. Een vorm van, als ik het goed heb, keelkanker. Ja, keelkanker. Die, uh, die niet, niet te genezen was. Um, rest in peace. T. Lau. Ik vind het triest. Dat, er, dat het toch nog zo snel gekomen is. Goed. Um, ja, het leven gaat door, zeggen ze dan. En uh, het programma gaat door. En we gaan... Ook inderdaad Zou we het recept stellen we even uit naar kwart voor twee. Dat krijgt u dus echt nog wel, maar dan straks. Want ik vind het nou niet zo gepast om nu in één keer uh, daar een recept achter aan te gooien. Dus toetje moet overwerken. Normaal had je om vijf of half twee weggemogen. Oh, maar meestal blijf ik toch wel hangen. Dus ja. dat komt helemaal goed. Oké, okay. goed. Nou, thelouders, ja. dames en heren, voor zover u het nog <toss> niet weet. Dus gisteravond overleden. We gaan uh, zo naar het nieuws en het weer. En ik ga maar even nog een plaat draaien. die ook uh, verband houdt met een prachtige actie die op dit moment gevoerd wordt. En dat is de actie Speak Now. En dat tegen seksueel geweld. Dit is Rodes. Met Rodes. Prachtige plaat trouwens, hoor. dat wel. En dat van ondersteuning van de actie Speak Now. Tegen seksueel geweld tegenover. Ja, en dat is een prachtige actie. En uh, die loopt dus nog steeds. En we gaan uh, zo aan het eind van de maand... gaan we ongeveer horen uh, wat de actie heeft opgeleverd. Het zou moeten uh, zijn dat men... Een, een video daarvan deelt... en dat moest het eerst geloof ik duizend zijn. Ik weet niet hoeveel, uh, hoe ver we nu al zijn... hoe ver men nu al is, moet ik zeggen. Maar uh, dat zoeken we wel eventjes uit. Ik dacht dat ze al veel hoger zaten dan, uh, dan dit. Dat uh, moet toch bijna wel. Ja, ik dacht dat ze al op 5.000 zaten. Maar dat weet ik niet precies weet zeker. Dat niet? Maar dat horen we ongetwijfeld. Want eind van de week, 30 juni, dan loopt de actie af. En dan horen we... of dat is, begin volgende week. En dan horen we er ongetwijfeld meer van. Um, even denken, ja, een beetje van. Ja, een beetje van mijn apropos eigenlijk. We gaan het nieuws doen, dut. Is het zo? Ja, oh. het is half. Is het half? Geweest zelfs. FM voor Zandvoort en de regio. Vaderdag 2015 was voor de Haarlemse familie Kouling een dramatische dag. Toen ze afgelopen 21 juni het graf van hun overleden zoon een bezoekje brachten op de begraafplaats West Westerveld ontdekten ze dat het bronzen beeld bij het graf was gestolen. Met as en al. Ze hadden alles mogen meenemen, maar niet dat beeld met het as van onze hond. Zo schrijft Anne Kouling op Facebook. Wippertje was Gerbens geliefde hond. En ik hoop dat de dader spijt krijgt en het beeld gewoon terug wil brengen. Over anderhalve week is het Zanenpark voor één dag niet het gebied van hondenwandelaars, spelende kinderen of skaters. Want op zaterdag 27 juni staat de Groene Oase in Haarlem-Noord vol van de muziek workshops en lekkernijen. De achtste editie van het buurtfestival Zomer in de Zanen is dan klaar voor de start. Hoofddorpers lopen een stille tocht voor de doodgeschoten Raja. Vrienden, kennissen en buurtgenoten van de maandag in Hoofddorp doodgeschoten Raja Draisma... lopen aanstaande maandag een stille tocht om haar te herdenken... Dat blijkt uit een aankondiging op Facebookpagina Je bent Hoofddorper Als. De stille tocht begint vrijdagavond om half zeven bij het buurthuis Floriande aan de Waddenweg. Waar, van waar de deelnemers naar haar nagelstudio aan de Fanny Blankers Koenlaan zullen lopen. Of Raja's familie ook meeloopt, dat is helaas nog niet bekend. Behalve vrienden en familie zijn ook veel hoofddorpers die haar niet persoonlijk kenden van plan om mee te lopen. Zo blijkt uit de talloze reacties op de aankondiging. Ik ben vrijdag aanwezig. Het heeft mij diep geraakt als mede Zo schrijft een van hun. De organisatie roept de deelnemers op om bloemen mee te nemen. Ze is maandagavond om half acht in de Sjoukje-Dijkstralaan in de buurt van haar nagelstudio door haar hoofd geschoten. Ze overleed ter plaatse. Gisteren meldde de vermoedelijke dader, de 34-jarige zaandammer. Zich bij de politie in Zaandijk. Het zou gaan om haar ex-vriend... die volgens de Telegraaf ziekelijk jaloers zou zijn geweest. Sinds kort heeft Zandvoort een extra wandelritel in het station naar het strand. Van het station naar het strand. Het pad dat de gemeente heeft aangelegd bestaat uit de grijze stroken... en wordt omsloten door een groen duinlandschap. Wat gasten hebben een nieuwe route naar zee inmiddels ontdekt en maken er veelvuldig veel gebruik van. De loper maakt onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma Antré Zandvoort... waarbij het palacegebied en de stationsomgeving een opgepaktbeurt krijgen. Het ontwerp is een gezamenlijk met betro betrokkenen uit de omgeving tot stand gekomen. De route naar zee wordt hiermee beter geaccentueerd. Het herinrichten van het palacegebied is maar tijdelijk... In 2018 en 2019 krijgt het gebied zijn definitieve vormpas. Het project is mede mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Noord-Holland. De officiële opening van het pad is zaterdag 27 juni aanstaande door wethouder Gert-Jan In Haarlem is een winkeldief opgepakt. Hij had zijn oog laten vallen op een hele bijzondere bui dit keer... Hij probeerde ruim 60 euro aan vlees een supermarkt uit de Westergracht mee te nemen. Dat meldt wijkagent Arno de Jonge op Twitter. De prolariswinkelende winkelende Carnivore kwam niet ver, dat laat de jongen weten. Hij kon worden ingerekend en zit dan ook vast. En dan het weer, Ruud. En dan nog even vermelden dat de raadsvergadering. Ja, ja die gisteravond die niet... Die ben ik ook dus... over. Ja. Die werk ik ook over, want die gaan vanavond door. Dus dan... Hey. Euh, als, als u erbij wil wezen, dan uh, moeten we dus vanavond weer uh, daarbij zijn. De, de raadsvergaderingen. Die hebben ook een latertje. Hè? Die hebben ook een latertje. Ja, ook een latertje. Ja. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vandaag zijn er perioden met zon. En het blijft over het algemeen droog. De wind waait uit het westen tot het zuidwesten en is matig in de polder en vrij krachtig aan zee... en de temperatuur is duidelijk hoger... en stijgt naar waarde naar omstreeks 20 graden. Ook morgen zijn er flinke perioden met zon... en dat blijft waarschijnlijk hoog. Er is nog wel een kleine buienkant... en de temperatuur stijgt... bij een matige westenwind naar ongeveer 21 graden. Vrijdag is er wel iets meer bewolking... en komt het heel lokaal tot een buitje. De wind is zwak uit het zuidwesten... En de temperatuur loopt op naar een zeer aangename 22 graden. En dat was het. to me Dat was de dijk met Niet de Lef. Dan gaan we zo langs mijn hand naar het recept. wel.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 Daar is ze weer? Ja, suiker vergeten. Rennen, ja. nee, je moet het recept doen. <lacht> gelukkig duurt het muziekje lang genoeg. Hier is het recept, hier is het met het recept. We gaan lekker eten, jawel. Ja, dat was het. Even kijken, de pasta salade met asperges en gerookte kip vandaag. De ingrediënten: 300 gram farfall. dat is vlinderpasta een bundel groene asperges, een zoete punt paprika, een schaal gerookt kipfilet, twee eetlepels balsamico-azijn... vier eetlepels olijfolie en een halve theelepel suiker. De bereiding. Uh, volgens de gebruiksaanwijzing kook je de pasta. En daarna niet vergeten om het koud water af te spoelen. Van asperges de houtachtige onderkant verwijderen... en in stukken snijden van ongeveer 2 centimeter... De asperges in ongeveer 8 minuten beetgaar koken en deze ook met koud water afspoelen. Ondertussen kunt u de rode paprika schoonmaken en fijn snipperen. Ook de kip wordt in kleine stukjes gesneden. Dan ga je een, uh, een lekkere dressing maken. En die maak je door uh, de balsamicoazijn, olijfolie, zout, peper en suiker bij elkaar te mengen. In een grote schaal de pasta met de asperges en de paprika mengen kipstukjes eroverheen verdelen en met de dressing besprenkel je het geheel. Het is heerlijk als maaltijd of anders lekker fris bij de barbecue. Eet smakelijk. Dat moet het dus barbecue weer zijn. Toch? Ja, nou, dat komt hè. Oh, dat komt. Ja, ah, dat ah, moet de... wel. Vrijdag sowieso. Oké. Okay. Ja. Oh, ik dacht dat juist vrijdag weer ging regenen. Nou ja, het maakt het allemaal uit. hè? Dus ja. Maar uh, het is in ieder geval lekker, lekker eten. Nou, uh, als alles mee zit, uh, dan uh, staat het strakjes ook op Facebook. Kunt u nog een keertje rustig nalezen dit heerlijke recept van deze pasta salade. En uh, nou gaan we weer verder met muziek. Wat gaan we maar doen? Hè? Barclay James Harvest en Titles. you're trying to deceive Telling You're heet het liedje en uh, de oplettende luisteraar heeft natuurlijk al lang gehoord dat het alleen maar titels zijn van Beatle nummers ja. Barclay James Harvest is eigenlijk een beetje een symfonische rockband uit de jaren 70 die uh, op een gegeven moment ook iets softer en uh, commerciëler werd onder andere dus met dit liedje Titles Goed, we gaan door met uh, Met iets heel anders Ja, niet van Bak, James jam is Gewoon iets anders Ook leuk, toch?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 heet. Niet vanavond. Nou, oké. Okay. Komt goed uit, want ik heb ook andere dingen te doen vanavond, dus uh, dat komt dan heel goed uit. Ik ga naar Barcelona vanavond. Ja. met George Ezra, die neemt me mee. Achter op de fiets. Barcelona. Barcelona I still long to hold her Oh, oh, oh, my boots of leather from your earth are gather. You know, know. Every time you have to go, shut my eyes and you. in Barcelona Native my sang in a foreign tongue I still hate to know the song that he sung Barcelona Jezra dus. Je hebt de hele wereld al gezien, van evenaar tot bij de polen. Dat is de laatste, denk ik. En Amsterdam. Hof. En Amsterdam. Dit is Nederland. De zeven wereldwonderen misschien maar niets kan tippen naar de polen. Waar je alles en alles en alles kunt doen wat je doet. Van de dorp. Den Haag in Middelburg via Den bos door naar Maastricht en Amsterdam en Amsterdam bij Arnhem in een rechte lijn als Wolle als Groningen linksaf waar Leeuwarden ligt en Amsterdam en Amsterdam. Land uit waar. Positief liedje, hè? lekker vrolijk en zo. Zomerhietje, nee. Chris Hof heet de man en. Uh, het liedje dat heet Dit is Nederland. Ja, zo is het. En zo zit ook het programma er weer op. Ja, we hebben het weer gehad voor vandaag. Nou ja, ik nog niet, maar. De lunch wel, in ieder geval. Ja, de lunch zit erop. Dus, uh, tot, ondanks, uh, bedankt, ondanks dat je 41 graden koorts had. Uh, ja, het wordt steeds hoger. En een uh, verstopte nee, verstopt de deus en zo, en ja. oren verstopt, en weet ik het allemaal niet. Ja, het ging best goed, toch? Ja, ah, ja joh. Volgende week vrijdag ben ik er weer, hè? Oh, volgende week vrijdag? Ja, we oh, oh, gaan van volgend... woensdag naar de vrijdag verhuizen. Ja. Oh, ja, je gaat, oh ja, dat is waar ook. Het staat ja. volgende week al. Goh. Ja, oké, okay, dat klopt. Volgende week vrijdag. Ja, dat klopt. Dus uh, nou ja, dan zie ik je even een tijdje niet. Nee. Ja, maar al contact als het nodig is, toch? He? We hebben wel contact als nodig is. Uh, zo is het. Jawel. Jawel. Nou, hartstikke bedankt. Graag gedaan. En uh, wetenschap en zo. Ja. Komt helemaal goed. En doe voorzichtig, hè. Tuurlijk. Vachts. Ja, kijk uit, hè. Inderdaad gaat voor overstekende penguins en zo. Ja, en voor de tram. En de, en de tram. en Je bent nee, met de auto, dus ik hoef het niet te zeggen. Hou de huizenkamp. Boze mannen en zo. Ja. Ja. En niet op het ijs hoor, want het dooit. Nee, dooit ah. het? Ja, het doodt. Hopperdikke. Oh. Oké. Okay. Nou, bedankt en uh, <laughs> tot volgende, tot volgende, volgende week. Hoi, hoi. Hoi. Ja, En ik ga mij opmaken voor de vinyljaren, dames en heren. Nou, opmaken. Ik heb geen make-up bij me. Maar uh, ik ga wel me uh, klaarmaken voor de vinyljaren, dames en heren. Met zometeen natuurlijk All This and World War II. En uh, indien uh, het op tijdig online komt... dan uh, natuurlijk de nieuwe vinyl 50 top 3... en de eventuele nieuwe binnenkomers. Dat hoort u allemaal strakjes.